Ismaël de Bruin met het nos Journaal. Het vliegverkeer op de luchthaven van Kopenhagen ligt nog altijd stil omdat er twee of drie grote drones zijn gezien in de omgeving. Het is niet duidelijk wat voor drones dat zijn. Meerdere vluchten vanaf de Deense luchthaven zijn geannuleerd. 35 vluchten zijn omgeleid, vooral naar luchthavens in Zweden. Lokale media melden dat er veel agenten op de been zijn en ook dit brandweer is aanwezig. De politie zegt dat de situatie wordt onderzocht. Hoe lang dat nog duurt, is onbekend. De luchthaven van Kopenhagen is de grootste van Denemarken. De Franse president Macron heeft de Palestijnse staat erkend bij de algemene vergadering van de VN in New York. Daarmee sluit Frankrijk zich aan bij onder meer het Verenigd Koninkrijk, Canada, Australië, België en Portugal. De denen ze in nauw overleg met elkaar. De landen willen Israël zo verder onder druk zetten om een einde te maken aan het geweld in Gaza. Israël zegt dat een Palestijnse staat niet aan de orde is. Volgens het land ondermijnt het erkennen van die staat... de kans op een vreedzame oplossing voor de oorlog in Gaza. De Amerikaanse zender ABC zendt vanaf morgen weer de Late Night Show uit... van presentator Jimmy Kimmel. Zijn show werd vorige week van de buis gehaald... nadat hij opmerkingen had gemaakt over de moord op Charlie Kirk. Na die uitzending dreigde de Amerikaanse telecomwaakhond... met maatregelen tegen de tv-zender van Kimmel. De Nederlandse honkballers hebben zich geplaatst voor de kwartfinales van het EK. In Rotterdam wonnen ze van Israël met 9-1. Bij het stadion hielden pro-Palestijnse betogers protesten. Ze blokkeerden het hek waardoor 200 toeschouwers moesten wachten om naar binnen te kunnen. Donderdag zal Oranje het opnemen tegen Zweden of Kroatië voor een plek in de halve finales. Dan het weer. In het noorden regen. In het binnenland kan het flink afkoelen. Het is tussen de 5 en 12 graden. Morgen zon, wolken en ook buien. Vooral aan zee. Het wordt dan ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht. Pick up the phone Fix some food Maybe I'll sit up all night and day Waiting for the minutes I hear you say I'm oh Zandvoort. ZFM. Oh, not oh. themselves out And all emotional ones you know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 All about souls Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en Omstreden. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van één uur.